Zes uur. NPO Radio 1. Met Wigger Hemmer. Goedenavond. Een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Lifestyle coaches, bewustzijnscoaches. Die komen om in het werk. We zijn zo gestrest. En, en blijven zoeken. Vooral naar onszelf. Wat mankeert ons toch? Dat zometeen in het debat op rechts op NPO Radio 1. BNL Opiniemakers. Met onder andere opiniemaker Esther Voet. Nu eerst het nieuws van 6 Zes uur. Met, ik weet niet precies wie. <laughs> Mark, Mark Hocke. Hocke. Ja, Ja, klopt. In Oostenrijk is Michel B. opgepakt. De voortvluchtige medewerder van motorclub Satudara. B. stond al een tijd op de nationale opsporingslijst. Zegt justitieverslaggever Remco Andringa. Michel B. werd al maanden gezocht. Hij was het laatste landelijke kopstuk van de motorclub dat nog niet vast zat. Hij is een van de oprichters van Satudara en wordt door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor allerlei foutenregels binnen de club. Zoals het afpersen van oud-leden, het stimuleren van geweld en het faciliteren van drugshandel. Dat Michel B. in Oostenrijk is opgepakt is apart, zegt Andringa. Opvallend is natuurlijk dat Michel B. helemaal niet ergens ondergedoken zat... Uh, verstopt uh, voor alles en iedereen... maar dat hij gewoon op wintersport was in Oostenrijk. Notabene op een plek waar het barst van de Nederlanders in Gerloos. Dus wellicht dat hij daar toch door iemand is herkend... want de politie werd over hem getipt. Een jongen van 15 heeft iemand een tijd gegijzeld gehouden en bedreigd... met een mes in een woning in Rotterdam. De jongen was ontsnapt uit een gesloten inrichting in het oosten van het land... Wie de gegijzelde is, is niet bekend. De antiterreureenheid heeft de jongen getezerd om een einde te maken aan de gijzeling. Er is minder vaak koper gestolen van het spoor. In 2012 werd er nog ruim 500 keer koper gestolen. Vorig jaar was dat nog maar 130 keer. Het komt onder meer doordat spoorbeheerder ProRail meer hekken heeft geplaatst... en er op sommige plekken nu camera's met slimme software hangen. Die software die kan ongebruikelijke situaties herkennen. Dus op het moment dat er iets vreemds wordt waargenomen... dan krijgen onze collega's in de meldkamer in Utrecht die beelden direct te zien. En die kunnen dan onze medewerkers ter plaatse sturen om polshoogte te nemen... en de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. Vorig jaar liepen 1400 treinen vertraging op door koperdiefstal. En de reparatie kostte een half miljoen euro. Bij een demonstratie in Rotterdam van Koerden... tegen de Turkse militaire actie in Afrin zijn zeker zes mensen opgepakt. De arrestanten zijn Koerden en Turkse Nederlanders... die een tegendemonstratie wilden houden. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging... en het niet opvolgen van politiebevelen. Kippenboeren mogen mest die verontreinigd is met fipronil... alsnog naar vergistingsinstallaties brengen. Ze moeten de fipronilmest dan vermengen met schone mest... De NVWA heeft dat besloten omdat de mestverbrandingscentrale waar de Mest eigenlijk heen moest, het werk niet aan kan. De Nederlandse tennissers staan na de tweede dag van het Davis Cup duel met Frankrijk op achterstand. Royer en Haasen verloren het dubbelspel tegen Herbert en Mahu in vier sets. Nederland kan nu alleen naar de tweede ronde als Haase en de Bakker hun Davis Cup wedstrijden morgen winnen. De Belgische Sanne Kant is in Valkenburg wereldkampioen veldrijder geworden. Langstreed ze om de winst met de Amerikaanse Catherine Compton, die het zilver pakte. Kenners gaven Compton meer kans op de winst, zegt Kant. Katie draait ook al heel veel jaren mee. En ja, dit was echt een parcours dat het 100% laag. Um, Voorhand werd een beetje gezegd dat dit niks van mij was. Dus, uh, ik ben blij dat ik iedereen uh, toch kan laten zien uh, dat ze mij niet zo om mogen afschrijven. Lucinda Brand pakte namens Nederland de bronzen medaille. En morgen zijn de mannen aan de beurt bij het veldrijden. Prinses Beatrix viert vanavond feest, haar feest in het Paleis op de Dam. Woensdag is ze 80 geworden. En verslaggever Martijn van der Zanden staat buiten het paleis. Martijn, wat merk jij daar buiten eigenlijk al van dat feest? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel gasten gearriveerd hier van, vanmiddag. Dat begon met prinses Beatrix, die was rond half twee, melden zij zich hier. Daarna kwamen koning Willem-Alexander en koningin Maxima met hun twee kinderen. Prinses Mabel met haar twee kinderen. En tegen vier uur, half vijf, hebben we ook prins Constantijn en prinses Laurentien met hun drie kinderen gezien. Zij hebben zich allemaal aan de achterkant van het paleis gemeld. De andere genoten mochten aan de voorkant, dus via de dam, komen, zeg maar. Zij kwamen hier met een koninklijke blauwe bus of met een taxi aan moesten zich melden bij een witte tent met hun uitnodiging en ID. En als ze dan inderdaad op de lijst stonden, mochten ze naar binnen. Dat deden ze over een paar meter rode loper langs twee wachten. Nou, wie ik daar allemaal overheen heb zien lopen... zijn onder andere wetenschapper Robert Dijkgraaf... de voormalige vicepresident van de Raad van State, Chenk Willink... kunstenares Marte Reuling, cabaretier Paul van Vliet... Auteur Geert Mak was er ook, en dat was nog wel opvallend. Hij had een rood cadeautje in zijn handen. Hij was daarmee de enige die ik in ieder geval met een cadeautje naar binnen heb zien gaan. En Hans van Maan heb ik ook nog naar binnen zien lopen. Het schijnt dat het programma hier rond half zes begonnen is. Wat dat programma precies inhoudt, dat weten we niet. Het is een privé aangelegenheid volgens de Rijksvoorlichtingsdienst. En tot hoe laat het feest hier doorgaat, dat weten we ook niet. Hoe is de sfeer daar verder op de Dam? Nou, nu is het uh, vrij leeg, kan ik je vertellen, want het uh, regent. Alle gasten zijn inmiddels gearriveerd, dus er is hier ook wat dat betreft niks meer te zien voor de mensen. Er hebben wel een paar honderd mensen aan deze kant staan kijken naar wie die gasten allemaal waren. Vooral ook veel buitenlandse toeristen die vroegen van wat gebeurt er, wat, wat gaat erin gebeuren? Want het paleis is met hekken afgezet, er is natuurlijk veel politie. Maar op dit moment is het, uh, nou ja, uiteraard niet leeg, want het is hier altijd druk. Maar wel een stuk rustiger dan dat het uh, een uur geleden was. Maar de regen zal daar ongetwijfeld ook een belangrijke rol bij. Nou, zoek gauw een droge plek op, verslaggever Martijn van der Zanden... over het feest vanavond van prinses Beatrix. Het weer, met name in het zuiden nog een paar buien. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen... en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het gaat op steeds meer plaatsen vriezen, waardoor het ook glad kan worden. Morgen is er veel bewolking. Er kan er soms wat lichte regen of motsneeuw vallen. Er staat een koude noordoostenwind en het wordt een graad of drie. Het kan glad worden. Misschien is het ook al hen en der glad. Dennis mooi. hoe is de situatie op de weg? Nou, het is nog niet glad. Okay. Er staat wel file op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen... bij Arkel 2 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 5 kilometer. Een kenner zei laatst... waar andere automaten alleen zijn gemaakt voor comfort in de file... lijkt de BMW Steptronic echt ontworpen voor puur rijplezier. Dat is mooi gezegd. Maar gek genoeg maakt het ons trots en verdrietig tegelijkertijd. Want helaas zullen veel mensen nooit de geneugde van een BMW Steptronic ervaren. Zij denken wellicht dat handmatig schakelen zuiniger is... of dat de automaat die ze nu rijden de allerbeste is. Daarom denken we vaak, was elke automaat maar een BMW? Maar omdat we niet van elke automaat een BMW kunnen maken... maken we tijdelijk van elke BMW een automaat. Dus nu zonder meerprijs een Steptronic-automaat op elke BMW... Bekijk ons aanbod op bmw.nl Bmw maakt rijden geweldig blij Blijdorp Ja, met Joke van de Zonnebloem Kunnen wij vanmiddag jullie tijgers lenen? Dan gaan we even langs bij Annie in Schiedam Die heeft ze al zo lang niet gezien Sorry Annie wil graag naar de dierentuin En dat wordt lastig met haar fysieke beperking Maar als de tijgers niet naar Annie komen Gaan wij met Annie naar de tijgers Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles Voor een onvergetelijke dag Er kan zoveel meer dan je denkt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 We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kantelare pastazaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de Zoutquiz op zoutquiz.nl Nierstichting. Leven gaat voor. We vragen over de Mini Clubman Business Edition. Stel ze vanavond, vanaf half zeven, tijdens de uitzending van minilife op Mini.nl. NPO Radio 1, ENL. Opiniemakers met Wieger Hemmer en opiniemaker Esther Voet. Goedenavond en fijn dat u luistert naar de WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1 iedere zaterdag tussen 6 en 7 discussie en debat over de kwesties van de week. En dan gaat het ook hierover. Be yourself no matter what they say. Be yourself no matter what they say. Be yourself. Dat is nogal een opgave want er wordt wat afgesleuteld hoor, door bewustzijnscoaches en mensen in de happiness-industrie. Tegen de stress en de burn-outs en voor een gelukkig leven. Maar wat mankeert ons? Dat is eigenlijk de centrale vraag hier aan tafel. En daaraan zit de mediaondernemer Jules Paradijs. Fijn dat u er bent. Dank Zeg ik ook tegen u, Ruben van Zwieten. U bent theoloog en Zuidas predikant. komen we zo dadelijk nog uitgebreid over te spreken. En u bent met de elektrische auto. Hoe is dat bevallen? Vertelt u daar eens kort Uitstekend. over. Dat ja? Ja, ja. Ja, kan ook wel een stress opleveren, omdat het toch anders oplevert. Maar uh, uiteindelijk op de lange termijn duurzaam geluk. Nou, heel mooi. Duurzaam geluk streven we allemaal naar. Esther Voet, uh, u hebt ook wel soms zo'n klein autootje die u dan gebruikt. Uh, ja, die u deelt wheels. ook. Ja. ja, Green Wheels. Uh, hartstikke groen. Hartstikke fijn. En uh, er staan er bij mij uh, thuis sta, staan er in een cirkel van 100 meter staan er wel drie, dus ik heb er altijd één. En uh, duurzaam geluk, daar voelt u ook wel voor? Uh, geluk is als een straatsteen. Je komt er tegen en je loopt weer door. Zo, hebben we die even genoteerd? Ja. Wow. <laughs> Aan het begin van de uitzending. Ja, we hebben het uh, dan altijd uh, over nou, uw nieuws van de week. Nu zei uh, net al konden we al horen dat heeft iets te maken met Forum voor democratie en vandaag natuurlijk specifiek natuurlijk over uh, ja, de aangifte die de heer Boudet heeft gedaan... tegen onze minister van Binnenlandse Zaken. Want uh, zij, Kajsa Langren, vindt uh, Thierry Boudet... Een, een groter gevaar dan Geert Wilders. Wat vindt u van de aangifte en wat vindt u van de uitspraken... die door Kajsa Langren gedaan zijn? Ik vind ze hyperbol. Uh, Ik vind het belachelijk dat nu weer een partij... hop aan de kant wordt gezet. <tie> uh, alles waar we niet mee eens zijn, dat is maar weer een enorm gevaar voor de democratie. Uh, ik snap ook heel eerlijk gezegd de aangifte van Thierry Baudet niet. Want uh, Thierry uh, Baudet is volgens mij zeer voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, er staan op dit moment wat uh, artikelen uit het wetboek van strafrecht onder druk. Hè, dus we hebben 107... Uh, artikel 137 van het wetboek van Strachtrecht, groepsbelediging en zo. Iedereen vindt maar dat dat op de schop moet. Nou, uh, uh, ik denk dat 261 het artikel waar hij nu uh, uh, uh, gebruik van heeft gemaakt... om deze zaak aan S te kaarten... Smaat en laster. Smaat en laster. Ja, uh, je moet ook wel tegen een stootje kunnen, vind ik. Zeker als je politicus bent. Nou, ja. ja, absoluut. Thierry uh, uh, Baudet, <laughs> Ch ja, we kunnen ze dadelijk even naar Thierry Baudet luisteren... Hoor, want het fragment staat klaar, maar toch eventjes uh, uw bevindingen. Nou kijk, de verkiezingen komen eraan. Dat, mm -hmm. uh, dat helpt natuurlijk als je uh, zetels wilt winnen in Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dat is een, ook een motivatie voor deze luchtballon, ja, voor deze ja. luchtballon die vanda vandaag is opgegaan. heeft ze bedoeld. Ja. De andere kant is, is dat we hier te maken hebben met een vicepremier van D66-huizen die uh, de uitspraken heeft gedaan... Als, als minister en als lid van het kabinet... over een partij die, uh, ze heeft letterlijk gezegd... waar de PVV stopt. Uh, gaat de vorm voor democratie uh, verder. Bedreigt de kernwaarden van de democratie. En dat, dat, dat gaat wel heel erg ver. En ze ja. heeft ook benadrukt dat ze dat heeft gedaan... als uh, minister van Grondwetszaken. Uh, terwijl je uh, beter had kunnen zeggen... Uh, ik doe dat als uh, lid van D66... en ik deed het niet als uh, bewindspersoon. Uh, maar ze zoekt duidelijk het conflict. Dus ik kan me gewoon heel erg goed voorstellen... dat ook de Tweede Kamer van haar uitleg wil, komende week... van ja hoe kun je dat nou eigenlijk zeggen als lid van het kabinet? Want het staat het hele kabinet hierachter? Want het kabinet praat met één mond. Dus dan vindt eigenlijk ook Rutte... en eigenlijk alle ministers vinden dit wat zij gezegd heeft. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat Boudet kwaad is. De kwestie waar het over gaat... Uh, een, pa een partijlid uh, beweert dat er een uh, verband is tussen, tussen het IQ en komaf... Jennas Ramotarsing heeft dat inderdaad gezegd. Mensen met de Donkere Ik zou heel graag de letterlijke tekst van hem willen horen. Die kunnen we zo opzoeken. Dat is ongeveer die tekst die ik nu vertolk. Zou er minder intelligent zijn dan? Ja, precies. Hij zegt dat als je uit Suriname komt, is het feitelijk vast dat het IQ lager is. Nou, ik vind het wel een hellend vlak. Op het moment dat je dit soort dingen gaat beweren. Dus daar blijf ik even van weg. En goed dat Kasia Ollankren. Dat juist aanstipt en dat benoemt? Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ze alleen hierover heeft gesproken. Ze was namelijk. Ze was generiek, zei ze. Nee, waar, waar de PVV stopt, gaat Baudet verder. En dat gaat veel verder dan alleen die ene uitspraak. Hoe staat u in deze discussie, Ruben van Zwieten? Ja, ik vind het doodzonde dat we het hier op zaterdagavond over moeten hebben. Want het is in die zin koren op de molen van Thierry Baudet. ik begrijp dat in dit uh, rechtse programma. Maar hij is ook ontzettend gevaarlijk. Omdat hij daadwerkelijk probeert mensen uiteen te drijven. En we zoeken al zo lang in een samenleving eh, broederschap. En dat is zoiets kwetsbaars. En alles van waarde is weerloos. En hij eh, stampt daar overheen. En dat notabene, met het heilige boek in zijn hand... Eh, zegt hij dat op basis van zogeheten joodschristelijke bronnen. Maar als je daar toch wat beter in gaat studeren... dan zijn mensen toch veel meer in een eenheid... dan eh, de splijtswam die hij nu is... En uh, ik zat vandaag in de auto en het was werkelijk ook... Uh, dat het Radio 1-journaal zei, het is nu één uur. De persconferentie is uitgesteld, want hij zit nog op het politiebureau. Te veel aandacht, ja. ja, ja ik, ik, ik begin het een beetje moeilijk mee te krijgen. Moet ik nou dat fragment wel of niet instarten? Ja, want, uh, we door naar de stress gaan. Uh, ja, zo dadelijk gaan we die stress nog wel belichten. Maar toch nog even wat hij dan gezegd heeft. Want we hebben een fragment klaarstaan. Dan nog even uw commentaar erop. En dan uh, met uw welbevinden allemaal gaan we ook door... Hoor, naar de andere kwesties van deze week. Laten we het inderdaad ook niet groter maken dan het is. Maar toch nog even Thierry Bourdette. Een minister van Binnenlandse Zaken... die lastelijke uitspraken over mij doet... en mij beschuldigt van het willen plegen... van strafbare feiten gaat een grens over. Hier is sprake van demonisering van een volksvertegenwoordiger... door de minister van binnenlandse Zaken. Notabene de persoon die verantwoordelijk is... voor onze nationale veiligheid en onze openbare orde. Hier wordt naar onze mening een strafrechtelijke grens overschreden. Ja, grens. Eh, Esther Voet, wie is nou precies volgens u een grens overgegaan? Hebben we dan over de minister, vicepremier ook? Of wordt Thierry Boudin met deze Ik denk dat aangifte? wat ze gezegd heeft dat dat ontzettend onverstandig is... En ik denk ook dat het uh, aantoont hoe bang D66 is. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren gezien... dat de PVV redelijk um, um, effectief is kaltgesteld. En nu is daar ineens, en toen kon je nog uitgaan... van een soort Henk en Ingrid... Uh, die, die we dan met ook D66-DEDEN, laten we wel zijn... een beetje uh, uh, aan de kant schoven en niet zo serieus namen. En nu is er iemand met een, met een heel andere uitstraling... en ook een partij met een andere uitstraling... die uh, rechtstreeks aan de poten zaagt van D66. Ja, ik nou, ja, dus mag dat ook zeggen. Dat, ik vind dat inderdaad best wel gevaarlijk. Als je ziet hoeveel hoogopgeleiden hier toch enthousiast van worden. Een beetje Corporaal Zuidas gehalte ook. Ja, ik was laatst op een... Op een auto rally ja. En daar, daar was die uh, Thierry Baudet ook. een ontzettend sympathieke jongen. Bovendien een uitstekend leuke oldtimer. En uh, ja, ik denk wel dat ik hem op hem ga stellen. Ja, ja, maar ik denk dat, dat, je, nu, is, ja, ik denk ik, dat je nu uh... echt een heel groot deel van het Nederlandse ja. publiek aan de kant zet met, met ook weer data. En uh, ik denk dat we wel degelijk moeten luisteren naar wat die kant van uh, politiek Nederland te vertellen heeft. En op het moment dat we mensen, dat weer, die mensen oh, niet op het, als het moment mensen dat we dat weer een verhaal zien, dan oh, oh, oh, heb, op, je, eh, heb je oorlog in plaats van vrede. Is ja, zo? Maar, ja. maar je moet dingen eerst moeten herkennen en erkennen voordat je er, dat je er iets aan kan doen. Eerst Ruben van Zwieten en dan Sjoerd Wat was je vraag? Jerry Baudet ziet mensen niet als mensen, is dat zoals u. Het nou heeft. ja, kijk, wat, wat, wat ik consequent. Hij is een generatiegenoot van mij. En er zijn allerlei formele en ook informele circuits... waar we elkaar tegenkomen. En wat je standaard doet is. Uh, we spreken over bijvoorbeeld de 200.000 moslims die in Nederland binnenkomen. Nou, wie gewoon naar de site van de SER gaat, weet uitstekend hoeveel asielzoekers er binnenkomen. Dat zijn er ongeveer 32.000. Dat is echt veel minder dan 200. Nog los van de stigmatisering van 200.000, daar waar je mensen categoriseert, een rubriek geeft, daarmee ga je gewoon een hele gevaarlijke kant op. Ik betwijfel zijn intrinsieke motivatie. Ten eerste, het is een grote speler, en als je hem echt vraagt naar zijn intrinsieke motivatie, dan is het redden van het land en dan denk ik zo nou, het me wel, me wel het is het geluid, een beetje zo geluid nee maar dit is het geluid van uh, van het politieke midden en uh, en ook van het politieke middelmaat uh, uh, kijk wat je ziet is dat er kennelijk behoefte bestaat ook bij jongeren aan veel meer duidelijkheid kijk en als als je hoeft het niet overal met Baudet eens te zijn maar als het gaat over de partijcultuur die we hebben in Nederland uh, als het gaat over bijvoorbeeld het onderwijs in amsterdam uh, de manier waarop er de afgelopen jaren daar bestuurd is uh, de baantjesjagerij. Uh, de, de, de, wat je, het gedoe wat je nu ook weer ziet in was, rond, rond Wassenaar. Met, met, met, met Marleen Bart en de PvdA. rond de, een soort hu, huur, huurkorting. Uh, pro probeert, probeert te bedingen. Dit nee, is Mensen ja. hebben het recht. en dat als het hier ontkend wordt. dan is dat, is dat eigenlijk hartstikke fout. Mensen hebben het recht dat ze zich vertegenwoordigd voelen. door een partij. En zodra, zolang die maar democratisch is. Uh, dan is het natuurlijk gewoon prima. Esther ja, ik wil nog één ding zeggen. Kijk, oh. het is natuurlijk heel gemakkelijk... om alles in een uiterst rechtse hoek te zetten. Maar het was wel Annabel Nanninga die acht maanden lang een vluchteling in huis heeft gehad. En zoals wij hier aan tafel zitten... denk ik niet dat we dat kunnen, er kunnen na Nee, nou, nou, Ik er er heel kijkersuit. veel aan, dus daar ga je, ga je veel te kort door de bocht. Maar Heb jij ik, ik acht denk maanden lang degelijk, een vluchteling in huis gehad? Uh, op andere vormen misschien wel veel intensiever dan dat. Uh, maar ik denk dat Thierry Baudet daar heel erg ver van af staat. Laten we dat zeggen. En ik denk dat we in een samenleving moeten leven... waarin we mensen allemaal uh, warm van aangezicht tot aangezicht moeten ontvangen. En uh, wie de geest gaat wagen, er is altijd wat tezamenlijk in de politiek. En wie aan het stuur gaat, weet dat er altijd wat dingen misgaan. Maar het is altijd wel opvallend... wie. Wie de mensen zijn die maar, die, die rol van die zadenker vertegenwoordigen. Maar, maar, maar wat, wat hier aan het gebeuren is, hier, dat is gewoon een cordon sanitaire. Uh, de manier waarop. In Amsterdam ook bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, dat, ja. dat, dat, dat is ik dat enorm is wat... voor trouwens. Ja, maar, maar dat is natuurlijk uh, niet democratisch. En het is niet je inclusief. Die uh, moet eerst even de uitslag afwachten. Deze je heeft al gezegd, ik wil niet met die man samenwerken... of met die partij, PvdA, geldt zelf voeren. Nou was ik toevallig, uh, anderhalve week geleden... was ik bij de verkiezingsbijeenkomst in uh, een soort debat... tussen de lijsttrekkers in Amsterdam. En wat je ziet, is niet naar buiten gekomen, is dat Nanninga... en uh, ook, ook niet op alle punten een fan van haar of zo... maar nee. ze, ze maakte op onderdelen maakte ze een beweging, van, van ook heel verrassend dat ze juist wilden samenwerken met, met, met andere, andere partijen. Ja. Een geluid wat ik ook heel verstandig vind. Ja, en die ja. uitgestoken hand werd in ieder geval aan de linkerzijde niet gewaardeerd. Um, voer voor discussie uh, is Thierry Baudet, dat blijkt wel, uh, ook vanavond weer. En uh, nou ja, de, hopelijk geldt dat voor u thuis ook, dat u denkt... Nou, ik klim graag even in de digitale pen. Kan, gebruik hashtag WNL of WNL Opiniemakers. U kunt trouwens ook een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app... en dan doet u mee aan de discussies hier aan tafel. Meer voor mannen. Met die slogan probeert RTL 7 de mannelijke kijker te verleiden. Een van de troefkaarten daarvoor, darts. Is dat vooral? De ingrediënten die zijn heel simpel. Pijltjes, Michael van Gerwen, bierbuiken, 180... en mooie vrouwen die de eh, professionele dartspelers het podium opbegeleiden. Maar die mooie vrouwen die zijn ook nog eens schaars gekleed... en. Daar gaat het mis. Want de vrouw neerzetten als lustobject... dat is, wat het dan heet, achterhaald seksisme. Dat past niet meer in deze tijd. Ook de pitspoessen bij de Formule 1... maar die moet ik geloof ik anders noemen, Esther Voet. De crit girls, ja. Die moeten op zoek naar een nieuwe baan. Want mooie vrouwen laten poseren bij een auto... dat kan ook al niet meer. Ik ben vanmiddag echt serieus uh, bijna in shock beland. Uh, doordat ik echt zoiets... Uh, toevallig zaten we in vergadering met uh, Zigo over het uh, nieuwe seizoen. En iemand, ik denk, joh, die maakt een grapje. Iemand zei, joh, moet kijken wat er nou binnenkomt. Ik denk, dat dat, dat kan toch niet? Want het heeft niet, niet, niet direct met seksisme te maken. Het heeft direct, naar mijn idee, met de show eromheen te maken. Mogen we geen mooie dingen meer zien? Of... Oud, ja, oud-cureur Tom Coronel, die kan er niet bij. Mogen we geen mooie dingen meer zien? We hebben ook een vraag op. Hoe ver moet het snoeien in tradities in die mooie dingen dan gaan? En wat is het dan, die, dat, dat, dat seksisme in onze maatschappij... In Hoezo kan het dat dingen waar vijf jaar geleden nog niemand over viel. ineens niet meer mogen? Ja, vragen te over om met u te beginnen. Esther Voort, hoe ziet u dit allemaal? Ik geloof dat ik het voor een heel groot deel met Tom Coronel eens ben. Kijk, Gridgirls, vrouwen die uh, Dart jongens begeleiden enzovoort. Ze hebben een vrije keuze daarin. En waarom moeten nou weer zo betutteld worden van dat mag wel en niet meer? Betutteling hebben we het over? Ik heb, ja, natuurlijk, ik heb het over betutteling. En ik kan me nog herinneren een tijd dat uh, er een aantal uh, mannelijke uh, strippers naar Nederland kwamen. En dat vrouwen. Uh, Chippendales. De Chippendales en zo. Mm. Je had er een heel stijl. Nou, de vrouwen gingen ook helemaal plat. Nou, die mannen waren geen lustobject. Kijk, er is zoiets als seks in de samenleving. Uh, it makes the world go round. Want als we het niet meer doen, krijgen we geen kindjes meer. En ik zou zo heel graag willen dat we daar een beetje um, ja wat, wat, wat, wat genuanceerder tegenaan kijken. Wat Dan nu verkrampt. dat alles, alles seksisme. En weet, ik veel. Ja, ik. ik. Wow, ja, wat vrijere moraal, die bepleit u. Uh, um, Ruben van Zwieten, uh, predikant aan de Zuidas. Ja, zeker. Nou, uh, is daar ook seksisme uh, Ik ben enorm uh, van het midden houden. Uh, <laughs> uh, ook politiek, Jules. Uh, maar um, ik, ik denk dus uh, dat het een groot goed is... dat er uh, in de protestantse kerk geen celibaat is. Uh, dus uh, ik hou zeker zelf uh, van mooie vrouwen... Ja. Maar eh, het, het is iets in de samenleving, iets biologisch... maar het is ook iets privés in het kleine. En eh, ik ben niet van de ChristenUnie... die in één keer allemaal reclameborden en billboarden wil verbieden. Dat is een soort klepel die de verkeerde kant op gaat. Maar als je het midden wil houden... moet het ook niet doorslaan naar een soort hedonistisch... ach, naar mij de zon vloed. En we nemen het ervan en wow, wow, wow. Wo. Ja, maar die vrouwen die meegaan met die darters... is dat naar mij de zonvloed of is dat meer het, het midden zoals zuur? Nee, dat zien? gaat wel uh, meer richting naar mij de zonvloed. Daar is een soort leegte waarvan Seneca... die in een amfitheater zou binnenkomen zou zeggen... het is uh, beestachtig. Sexisme in een soort morele leegte, Sjulparadijs. Wat vindt u? Nou kijk, we, we komen natuurlijk uit een verzuilde samenleving. In de jaren 50 uh, liepen de media en liepen de politieke partijen... en de omroepverenigingen liepen allemaal via de, via de zuilen... waarbij eigenlijk helemaal niets uh, kon en mocht. En uh, je, mo je mo moet moest vooral ook je mond houden. En van seksuele vrijheid was er totaal geen sprake. Dat is gelukkig allemaal uh, veranderd. Uh, dus, uh, de, de, we hebben dus een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En wat ik nu eigenlijk zie... is dat je gewoon weer wordt teruggeworpen door dat moralisme. Ja. Terug naar, de, naar nieuwe zuilen... Uh, die, uh, die, ons, die mij gaan vertellen uh, wat ik wel en wat ik niet mag. En ik zit zo in de wedstrijd... dat dat je leeft misschien 80 jaar... en in die 80 jaar bepaal jij wat er gebeurt. En dan heb je een overheid en dan heb je een gemeenschap... die af en toe ook uh, de, bijvoorbeeld de samenleving moet ordenen... waar jij geen invloed op hebt, maar jij bepaalt wat er gebeurt. Ja, dus of, waarom, of dus waarom, moet je, waarom moet je je laten vertellen door anderen... Als het, ook als het gaat om vrouwen, wat jouw gedrag behoort te zijn? Ja, vind ik een hele interessante vraag. Die wil ik u dan toch even voorleggen, Ruben van voor Waarom is dat? Nou ja, ik vind ook dat het iets... Uh, vrouwen kunnen dat individueel aangeven. Maar ik vind dat we daar collectief ook van iets uh, mogen zeggen. Want er zijn ook heel veel vrouwen die wel oh, prima, laten we maar doen. Uh, volgens mij uh, betaalt het best wel goed per uur... om ergens uh, die rol te vertolken en zo. En, en ik, stap, ik Neem bijvoorbeeld de Tour de France. Dat vind ik eigenlijk een heel erg een mooie traditie... dat daar twee vrouwen van de zijkant komen... en tegelijk een kus geven. De ronde missen, ja. Maar neem bijvoorbeeld Supply. Dan denk ik, ja... Moet dat, Moet is dat, uitleggen is dat hoor, de zoetsupply, is. het, het, het, het pakkenmerk uh, met alle reclames in de bushokjes. En dan, dan begrijp ik weer dat ik denk, ja, voor de is hier is dus krijgen... niet eentje ja, uh, te je, ver gaan Maar dominee, hier krijg je toch jeuk maar van. Dominee, maar, maar, hier krijg, hier, maar hier krijg je toch jeuk van. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat vanuit een bepaalde uh, religie of een bepaalde levensphilosofie... Ik heb religie, nog niks gezegd vanuit een bepaalde religie. Uh, da, dus, dat, een je, opvatting. Da, dat je dit soort dingen niet meer kunt doen als vrouwen. Uh, graag in bikini rondlopen bij een Tour de France of weet ik veel waar, dan moet dat toch kunnen. In, in dit geval? En, en, en kijk ja. naar bijvoorbeeld de, het modellenwerk. Natuurlijk kun je daar ook kritiek op hebben. Maar als je kijkt naar, naar, naar alles wat uh, uh, in bladen op tv. Dat maakt de wereld toch ook uh, wat meer, wat leuker? Ja, Esther Voet, want dan gaat het bijvoorbeeld over die grote uh, banners... Hè, die, die grote uh, re reclame, die posters die we dan ook zien... bijvoorbeeld in Amsterdam of welke stad dan ook. En daar inderdaad zien we hele mooie vrouwen... die uh, uh, met ontbloot bovenlijf, weet ik niet helemaal zeker... maar pikant gekleed in ieder geval... ook die, uh, die pakken van de man promoten. Dit gaat wel een grens over, zeg Ruud van Zwieter. Ja, ik stoor me er niet aan... En ik ben hartstikke hetero, maar ik vind het fantastisch... als ik een mooie vrouw zie, dan denk ik, good for you. En um, ik, ik, ik snap het grote probleem niet. Er ligt natuurlijk een enorm calvinisme onder, laten we nou wel zijn. Dit is puur calvinisme. En uh, ik denk dat het ook bij veel vrouwen die uh, op de barricade gaan... voor dit soort zaken, uh, of tegen dit soort zaken... dat er ook misschien wel ergens een beetje jaloezie meespeelt... Mm, mm. um, maar uh, live and let live. Oh, ik ik ben heel grappig dat ik de enige ben... die de woorden religie en Calvinisme niet in de mond heeft genomen. Nee, welke mijn, woorden zou u we wel collega's? in de mond uh, nemen? Nou, mensbeeld. Maatschappijbeeld. Dus met wat voor mensbeeld wil je leven? Kijk, je kan biologisch naar kijken. Dat hoorde Westen we de net ook zeggen. En dan is het dus een gewoon... zo werkt de wereld, zo moet je voortplanten. Maar je kan er ook naar kijken uh, dat het iets kwetsbaars is... dat het iets poëtisch is, dat het dus niet gaat over... Uh, uh, over fucking, maar over de liefdebedrijven... dat het de poëzie van de Kamer is... en dat het dus niet overal maar is. En dan zomaar... heb jij dus de... een waardeoordeel... over dat zogenaamde fucking, wat je zegt. Maar Jules Paradijs, is het dan zo dat uw buurman... simpelweg wat verfijnder is dan u bent... Nou, ik denk dat, het, dat, ik uh, ik denk dat uh, miljoenen Nederlanders er zo over denken zoals ik uh, nee, denk. Dat... En als je kijkt naar uh, hoe vrouwen eruit zien, hoe ze zich kleden... is toch fantastisch. Hoe ze, uh, uh, ik denk ook vaak, als ik naar moslimvrouwen kijk... Die denk ik ook van laat alsjeblieft ook de haren wapperen. Ja. Laat zien wie je bent. weet je, want je bent een hartstikke mooi mens. En dat, dat, zou, dat zou de domino in feite ook moeten zeggen. En je bent een individu. Waarom moet ik als individu oordelen over hoe een ander eruit ziet en hoe, en, hoe en hoe die zich gedraagt? Dat is het ultieme liberalisme. Mm -hmm. Je hebt ook nog zoiets als een gemeenschapsbeeld. Dus het is niet alleen maar aan het individu over... Hoezo? Het geme de gemeenschap moet iets van mij vinden. Ik bedoel, ik vind iets van mezelf. Prachtig hoe hier begrippen als liberalisme en gemeenschap. die soms ook harmonieus kunnen samengaan. tegenover elkaar worden gezet. Dit heet Discussie. Dit heet WNL Opiniemakers. En zij heet Lot Lewin. Want ze brengt voor u het nieuws van half zeven. Over de Noord-Syrische provincie Idlib is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald door rebellen. Volgens onbevestigde berichten hebben Syrische rebellen de piloot gedood nadat hij had geweigerd zich over te geven. Michel B., de voortvluchtige medeoprichter van motorclub Satoudara, is opgepakt in Oostenrijk. Hij was daar op wintersport. B. werd al een paar maanden gezocht voor het leiden van een criminele organisatie. De politie in Groot-Brittannië kan vanaf nu beslag leggen op luxe bezittingen van rijke inwoners als het vermoeden bestaat van corruptie. De regering hoopt met de aanpassing van de wet iets te doen aan het imago van Londen als paradijs voor fraudeurs. En de toeristen die in Cambodja vastzitten voor het inhuren van strippers bij een feest... kunnen vrijkomen als ze ruim 31.000 euro betalen. Het gaat om tien toeristen onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem... ze kunnen maximaal een jaar celstraf krijgen. Ja, dat is nou ook nieuws. Hè? Een zware crimineel staat op een opsporingslijst... en die zit daar gewoon lekker uh, van de skipiste te gaan. Kan allemaal een keer. Bizar. Ja, Bizar. Ja. Bizar. Ja, euh, ja, over ski skiën gesproken. Dan hebben we het over schaatsen. En dan hebben we het zo langzamerhand misschien ook wel over het Nederlands toekomende weerbeeld. Willemijn Hubert. Wellicht. Er zit wel echt een paar dagen winter weer ja. in, het, in het vooruitzicht. Geen dagen met sneeuw. Alhoewel de komende 24 uur wel lokaal wat gladheid op kan leveren. Door buitjes en ook door bevriezing. En nou ja, die temperatuur gaat ook echt onderuit. Want de wind is op de meeste plaatsen inmiddels gedraaid. Komt uit het noordoosten en blijft dat ook een aantal dagen doen. Um, er breekt ook een periode aan waarbij we wat vaker de zon gaan zien. Dat betekent ook heldere nachten. Dus ook in de nachten gaat die temperatuur onderuit. Matige vorst: min 5, min 6, min 7. Dus nou, op een paar uh, baantjes, zeker met zo'n betonondergrond... gaat dat echt wel leiden tot uh, schaatsen. En natuureisen is natuurlijk altijd even kielen-kielen. Want dat moet echt wel een paar goede nachten... met matige vorst hebben gehad. Maar goed. Maar ik, we... ik vind dat het was... sowieso mooi want dat we nou deze week dat weer krijgen. Want we gaan natuurlijk richting Olympische Spelen. krijgen ja. we het via het weer. En ja, daar worden we warm van. Ja, koud, maar toch ook warm. We kunnen ons helemaal invoelen ja. in uh, ja. <laughs> ja. wat daar gebeurt. Ja, is Esther Voet heeft daar helemaal zin in natuurlijk. Hè, de oh, Olympische ja, Spelen. ja, ja, ja. ja. Oh, ik, ik, ben, ik ben ook echt zo eentje van uh, de rondetijds bijhouden en zo. Ja, ik zit dan echt helemaal verslaafd aan de televisie. Oh, wat mooi om dat mee te maken. Dit is BNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Ja, goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. U kunt meedoen met de uitzending. Gebruik ervoor de hashtag WNL of WNL Opiniemakers. Zijn daar geen Nederlandse termen voor? Vraag ik me nu af. Hekje WNL kan ook. Ja, en u kunt een bericht sturen naar de NPO Radio 1 app. Heerenveen tegen FC Twente. Dat zijn niet de Olympische Spelen, maar wel de Vaderlandse Eredivisie. De hoeveelste speelronde weet ik niet precies. 20ste, 21ste. Frank Wielaert doet verslag. Dag Frank. Hallo, goedenavond. Uh, we zitten inmiddels uh, in de derde minuut uh, van de wedstrijd. En Heerenveen staat halverwege de ranglijst op de achtste plaats. Een beetje rond het midden, want uh, met 18 ploegen is het vrij lastig om precies in het midden te staan. En uh, Twente staat daar bijna de helft zo laag, want uh, die staan vijftiende... En Twente moet eigenlijk deze wedstrijd gaan winnen. Maar Herenveen heeft de uitwedstrijd in Enschede. Dat is in november gebeurd. Heel dik gewonnen. Toen speelde Herenveen heel goed. En Twente niet zo goed. werd het 4-0 voor de Vriezen. En die willen dat vandaag graag nog eens een keertje laten zien. Want echt heel veel thuisoverwinningen heeft Herenveen nog niet geboekt. In deze competitie. En dat zou dus eigenlijk moeten kunnen tegen het veel lager geplaatste FC Twente. Dat afgelopen week nog in actie kwam voor de beker. En tegen Kambuur, ook uit Friesland. En die wedstrijd werd gewonnen. Maar Kambuur speelt een afdeling lager. Dus echt heel gek is dat niet. Kobayashi probeert nu een schot uit de tweede lijn. Bal wordt nog aangeraakt. En Drommel zit er half aan. En uiteindelijk houdt hij hem in ieder geval tegen. Voordat die bal over de achterlijn heen gaat. En zo probeert uh, Twente in ieder geval weer wat met balbezit te doen. Want dat hebben ze al die tijd niet gehad. Terwijl ik aan het praten was, was de bal de hele tijd voor de ploeg. Uit Heerenveen. Heerenveen probeert een plek te bereiken in de play-offs voor Europees voetbal. Dat probeert Twente ook. Maar die moeten eerst zorgen dat ze uit degradatiegevaar komen. Want daar staan zij vlak boven op Doelsaldo. Dat is de inzet van vandaag. De eerste minuten nog 0-0. Ja, we blijven je horen op deze zender. NPO Radio 1. Hier aan tafel van WNL Opiniemaker Schulparadijs. U bent de mediaondernemer. Ruben van Zwieten. U bent theoloog en Zuidaspredikant. En uh, Esther Voet. Opinie maken van deze avond. Het gaat super met ons land. Economische wind in de rug en wij, wij behoren tot het gelukkigste volk op aarde. Dat blijkt uit cijfers. Nu het verhaal achter de cijfers. Want het gaat ook super met de pillenindustrie. Meer dan een miljoen Nederlanders die slikt antidepressiva. Het aantal mensen met burn-outs stijgt explosief. En stress wordt volksziekte nummer één. En de honger naar happiness en mindfulness... Die is niet te stellen, die wordt groter en groter. En de agenda van lifestyle coaches en mental coaches... Die wordt drukker en drukker. Het WNL-programma Stam van Nederland die duikt binnenkort... dat duikt binnenkort in de wereld van de geluksindustrie. Persoonlijk meesterschap heeft te maken met wie je bent, wat je doet, met je eigen waarde, met je persoonlijkheid. Zegt ex-radio-dj en media-ondernemer Michael Pilatschik. Hij geeft workshops en schrijft boeken over hoe je de beste versie van jezelf kunt worden. Als je naar de officiële cijfers kijkt of de, de berichten in de media leest... dan zie je dat er in Nederland zo'n miljoen mensen, één miljoen mensen... last hebben van negatieve gedachten... Veel mensen hebben last van burn-outs. Uh, heel veel mensen slikken antidepressiva. Pilletjes om blij te worden. Dat is niet goed, natuurlijk. Als je ziet dat dat gebeurt in de samenleving, dan is er structureel echt iets mis. Buiten het feit dat dat natuurlijk ook heel veel geld kost. Ja, de vraag hier aan tafel: wat is er dan mis? Om met u af te trampen, Esther Voet, zegt u het maar. Er is ontzettend veel over te zeggen. Maar ik denk dat wij in een maatschappij leven waar in we onvoorstelbaar hoge verwachtingen aan onszelf opleggen. We moeten een fantastisch sociaal leven hebben. We moeten de perfecte moeder zijn. We moeten uh, er hartstikke goed uitzien. We moeten een fantastische baan hebben. We moeten ook nog een keer een prachtig mooi ingericht huis hebben. Verwachtingen, verwachtingen, verwachtingen. En als je daar niet aan kunt voldoen... omdat je nu eenmaal geen keuze kan maken... en ik denk dat het essentieel is dat je in je leven keuzes maakt. Ja, geen wonder dat je dan overloaded raakt. Um, ik denk ook dat we, dit, dit zijn vind ik een beetje hoogconjunctuur uh, verhalen. We hebben een prachtige basis. We, we hebben relatief weinig honger of uh, dakloosheid in, uh, in, in ons land. En vervolgens is het nooit genoeg. We zijn allemaal rupsjes nooit genoeg geworden. En ik denk dat je daarmee jezelf onvoorstelbaar Pad zet. Ja, de, de, u, u omschrijft het zeker in die laatste Alinea dan een beetje als luxe problematiek. Is het dat ook, Ruben van Zwieten? Maar van de andere kant zegt dat maar tegen mensen die ernstig geveld zijn door een burn-out? Ja, dat. En als je uh, geen nationaal perspectief hebt... maar je kijkt gewoon ook over de grenzen heen... dan gaan er, zijn er echt wel heel veel dingen mis in de wereld. Uh, niet alleen het klimaatprobleem, maar ook het voedseltekort. Wat er, wat er. We leven hier in het wassenaar van de wereld. Dat uh, ben ik zeker mee eens. Maar ik herken wel al een aantal generaties... en met name bij de elite een enorme leegte... van verhaalloos door het leven gaan. Dus ja, ik... met welk verhaal heb je meegekregen van huis uit? Wat is je mensbeeld? Wat is je maatschappijbeeld? Welk verhaal wil je je kinderen meegeven? Die kinderen die mochten allemaal gewoon economie gaan studeren. Sterker nog, dat was gewoon ontzettend goed... want daarmee konden ze iets gaan doen... waarmee ze iets konden gaan verdienen... En op het moment dat ze dan moeten kiezen... je mag kiezen wat je wil, als je maar gelukkig wordt. En die zoeken dan vervolgens naar een roeping. Iets om betekenisvol te gaan doen. En dan is er een soort totale turnaround... een soort vervoegde midlifecrisis die er dan komt bij de dilemma. Ik ben hier eigenlijk dingen aan het doen... waarvan ik niet weet voor wie ik het doe. Ja, en die mensen ziet u dus tegenover u. Zeker. Want u bent predikant, directeur, zo zeg ik het dan maar even... of misschien is dat ook wel de officiële term... van Zingeving Zuidas. U bent theoloog. Van, en hebt... Ja, zegt ze ja, dat is zeven jaar geleden. Dat ja. is de Nieuwe Poort, het okay. Uit het ontmoetingscentrum aan het Wena... in het zakencentrum en de Zuidas. Want u hebt, ja, om nog toch maar commercieel uit te drukken... Ja. een gat in de markt gezien? Uh, ja, dus taal doet er toe. Uh, voor zover je met een stichting een gat in de markt kan vinden. Maar uh, ik denk wel dat er noodzaak was... Uh, op een plek wat natuurlijk heel symbolisch is. De Zuidas, voor wie het kent als kantorencentrum... is niet organisch gegroeid. Maar het is wel een verzameling van... Bijna alle entiteiten, van pensioenen tot banken tot IT, dat zit er allemaal bij elkaar. Maar ook een verzameling van adrenaline en misschien wel stress en burn-outs? Ja, maar ook van ambitie en van internationaal perspectief. En, uh, en, en te midden daarvan is het dus, uh, je hebt talenten, wat doe je met die talenten? Uh, begraaf je die onder de grond? Of ga je daarmee tot zegen zijn? Of hou je die zegen voor jezelf? Uw praktijk, wat u kunt betekenen voor die mensen, gaan we zo dadelijk over doorpraten. Ik vond dat heel mooi gezegd. Mensen die verhaalloos door het leven gaan, chill paradijs. Ik weet bijna zeker, u bent niet zo'n mens. Nou kijk, ik vind uh, mensen die uh, burn-out uh, hebben of, of zwaar overspannen zijn, vind ik iets anders dan de hordes uh, vrouwen die ik uh, in Amsterdam zie rondrijden met yogamatjes op hun uh, op op uh, uh, fiets. Uh, dus dat vind ik dus de, de welvaartse uh, idee van we moeten mindfulness gaan doen en we ja, moeten ja. Al, al dat soort al, al die uh, noem het maar gewoon flauwekul. Uh, uh, ik heb er helemaal niets mee. Ik vind het, ik vind het echt, echt uh, zeg maar. Uh, het is niet mijn wereld. Iets anders is, is dat we natuurlijk nu in 2018 leven... dat we het zo hebben georganiseerd... dat als je kijkt naar het uh, prestatieniveau... wat we anderen ook opleggen, binnen bedrijven... Uh, binnen, binnen tussen de concurrentie tussen, tussen ondernemers en tussen mensen dat daar natuurlijk wel enorme druk legt op met name werknemers. En je ziet ook dat... Kijk bijvoorbeeld naar rendementen die moeten worden gemaakt. In het onroerend goed. Als jij werkt op de Zuidas... dan praat je over rendementen van meer dan 20 procent. Dus we zetten elkaar natuurlijk wel ook enorm onder druk. Ja, maar dat zegt u en dat zegt ook Esther Voet. We doen dat met elkaar. Het is dus geen... Uh, niet iemand of een instantie die dat tegen kan houden, kan verbreken dat nou, mechanisme? Nee, want we, we hebben gezegd we leven in een kapit kapitalistische wereld. En uh, waar, waar, waar vroeger bedrijven en overheden en wij allemaal nogal uh, altijd met de lange termijn bezig waren, de periode tussen de vijf en tien jaar, zie je nu dat het allemaal kortstondig is. En dat mensen nu moeten presteren. En als ze niet presteren, hebben ze een functioneringsgebrek aan de broek. En als ze het, als het niet, niet op. Beter gaan presteren, dan liggen ze er gewoon uit. Ah. Dus we zetten, we zetten ook wel heel veel stress op die mensen. De stress is het excess van kapitalisme, Esther Voet. Daar moet ik eens even heel goed over oh, nadenken. Maar oh, dat mag. Nou, ik, denk ik denk wel. Dat ik, denken. Ik, ja. Sorry? denken is. bedoel ja. ik eigenlijk. Ja, okay. ja, nee, dat, ja. Ik denk dat je. Ik denk wel dat je ook. Um, um, zelf kunt bepalen welke kant ga ik op in het leven. Er zijn mensen die het fantastisch vinden om dat rendement te maken. Ik heb zelf een vak journalistiek... waar je nou niet bepaald echt schathemeltje rijk van wordt. Maar ik heb er wel ontzettend veel bevrediging van. En eh, haal daar zelf respect uit. En denk, boh, we, we hebben deze week weer een lekker blaadje gemaakt. En dan ben ik, dat is ook hè, geluk komt van dat iets gelukt is. Mm -hmm. En ja, hoe hoger je inderdaad de lat legt... hoe uh, langer die polstok uh, wordt... en hoe uh, meer kans je hebt dat je ook er een keertje onder, onderdoor uh, glijdt. Ja, ik had het zojuist over dat wat u dan in de praktijk brengt... Rupen van Zwieten. Is dit ook wat u de mensen tegenover u meegeeft? streef dat geluk naar en, en, en niet dat, dat rendement? Uh, nee, ja, geluk is, is, is komt niet voor niets niet voor in de Bijbel. Uh, maar wel uh, bijvoorbeeld beelden als met elkaar op weg gaan naar het beloofde land. Of uh, samen als twee broeders en zusters de broederschap vieren. Maar waar draag je aan bij als je aan het werk bent? Ik geloof dat mensen echt wel snoeihard kunnen werken... en harder dan 40 uur en 60 uur en 70 uur. Op het moment dat ze iets aan het creëren zijn... Uh, waar ze misschien als individu het gevoel hebben dat het gelukt is... maar dat ze ook iets brengen voor de gemeenschap. Uh, ik denk dat zoveel mensen die bijvoorbeeld in social enterprises werken... dat is een fantastisch fenomeen wat nu steeds meer opkomt... met al die social startups. En neem bijvoorbeeld mensen die op een gegeven moment... helemaal gek worden van het rendementsdenken... door steeds maar weer kratten te moeten verkopen bij een bierbrouwerij... en dan overgaan naar Tony Chocoloni... waar slavenvrije chocola wordt gemaakt en die knallen gewoon met al hun marketingkwaliteiten... tot diep in de nacht, wow. omdat ze er zin in hebben. Omdat ze ergens, ergens iets doen wat... Over. Maar steekt u die mensen ook aan wat met de Bijbel? Steekt u de mensen ook aan met de Bijbel? Wordt de Bijbel erbij gepakt? Nee, ja, ik <hijen> denk dat het een soort van sausje is... die er overheen wordt gegoten, maar het is, de Bijbel is... Uh, is het grote verhaal van wat de mens tot mens maakt, en ik denk dat als je uh, bezig bent met betekenisgeving dat dat de centrale vraag is. Wat kan tot mens. Ik kan maar ze... me voorstellen dat en heel die veel mensen... verhalen die worden wel gelezen de, samen. Ja, op Parkuik. de zuidas, die, dat ze daar niet, die, dat, dat zijn, niet allemaal mensen zijn die uh, nee, op het nachtkastje zeg maar, de bijbel hebben liggen, en toch. Nee, omdat ik moet eerst dus dat enorme vooroordeel wegwerken... dat je niet een christen bent in Bijbels perspectief, Dat je niet aan de religie of aan een christendommelijk pakket bezig bent... maar dat je een mensenverhaal gaat lezen. En daar komen rituelen uit voort op beslissende kruismomenten. Het is de... eigenlijk een fantastisch humanistisch boek. Ja, maar... yoga-matjes zijn niet aan u besteed. bijbels nee, nee. wel, op Aradijs. Uh, uh, nou, ik vind het allemaal prima. We kunnen van alles nog wat lezen. Maar ik ben het niet helemaal met mijn buurman eens... want uh, hij leeft misschien toch in een schijnwereld paradijselijk vriendelijk. Dus. Maar het leeft in een schijnwereld. Want de praktijk is gewoon... We hebben 1,2 miljoen ZZP's in dit land... Die mensen moeten dag en nacht werken. Die hebben het niet over 40 uur. Dat zijn mensen die beginnen, die zijn er uitgemieterd. Die zijn opeens ondernemer geworden. En die moeten keihard werken. Die moeten elke drie maanden een B2 afdragen. En dan vragen ze zich af of ze dat nog wel kunnen. Dus dat gaat altijd door. In, be in bedrijven ook. Als je weet welke prestatiebonussen of bij welke prestatieregels er zijn. Als je, als je ook kijkt. Uh, hoe, hoe mensen uh, vaak onderdoor gaan vanwege die rendementseisen. En ook ja, wat jij zegt, nou, is prima als je mooi, een mooi verhaal maakt... voor je krant of voor je website. Prima. Maar moet je even kijken hoe de journalistiek... bijvoorbeeld de afgelopen jaar is uitgekleed op basis van rendementseisen. Ik weet dus, er alles van en dus dus ik ben dus zelf ook zzp'er. Nou, we ja. praten over 15 wat heel, wat zeg maar heel, wat heel normaal is... Uh, terwijl ik zie eigenlijk, uh, uh, uh, ik vind het veel te hoog voor, uh, voor als je naar een wereld toe wil van Ruben. Nou dan praat je over 0%, 0 ongeveer. Ja. Maar, maar je, je, zou, je moet met elkaar denk ik als je naar een wat rustige samenleving wilt. Moet je die rendementseisen daar moet je gewoon met elkaar iets van vinden. Namelijk leg ze niet boven de 20%. Willen die mensen die u tegenover hebt naar een rustigere samenleving? Is dat wat, uh, wat u ook uh, bemerkt? Nee, ik heb, kijk, door in beide steden te zitten... Amsterdam en Rotterdam, heb Echt? ik allerlei mensen tegenover me. Met name Rotterdam is, is, is verrassend divers. Um, dus je hebt mensen die hoop houden, uh, en Je hebt mensen die geen hoop houden. En het mooie is, door juist ook met zoveel CCP'ers tegen te komen... Uh, die ervoor kunnen kiezen wat voor opdrachten ze aannemen. Mm -hmm. En dus ook een leven willen inrichten waarin ze dus niet slaaf van de farao zijn, van 9 tot 5 op welke manier dan ook, maar kunnen zeggen: ik ga nu dit, ik wil ook voor die opdracht geven, met deze zaak aan de slag gaan. Ik ben in die zin niet vrij. Ergens heeft dat CCP-schap, en ik ken de problemen van de pensioenen, en iedere keer maar gewoon je rekening moeten betalen. Maar toch is dat voor heel veel ZZP'ers ook een weg, met name in de grote steden in Nederland. Van de vrijheid. Om te worden wie ze zijn. Ja, maar dat, dat zegt u nou wel. Maar tegelijkertijd, het aantal ZZP'ers neemt toe. Maar het aantal pillen neemt ook toe. En het aantal mensen met depressieve klachten ook, uh, Esther Food. Dus het een kan niet werken als bevrijding voor het ander, lijkt dan toch? Nee, en vooral die pillen. Uh, kijk, nogmaals, we hebben het constant over geluk. En ik denk dat we ook gewoon ons moeten realiseren in het leven... dat er ongelukkiger periodes zijn. En daar moet je doorheen. Ik heb een behoorlijk aantal crises meegemaakt in mijn leven... En gelukkig uh, heb ik het, de tegenwoordigheid van geest gehad... om dan te zeggen van, wat doe ik hiermee? Wat, en dan heb je die heerlijke clichés... in de donkerste nacht zie je het mooiste sterren. Het klopt, je hebt daar levenslessen die je meeneemt. Maar denk niet dat je constant gelukkig moet zijn... want wat ik ook aan het begin van de uitzending zei... geluk gebeur, overkomt je soms gewoon maar ineens. Ik heb, gisteren liep ik nog over de gracht... En ik zag uh, licht door de bomen schijnen. En ik kreeg een ongelooflijk gevoel van tevredenheid. Ja. Klinkt heel zweverig. <gacht> het is eventjes en het is prachtig. En ik besef het en ik ga door. En ik denk dat dat wel iets is wat je wat je, je eigen moet maken. Die glimlach van tevredenheid op dit moment ook op het gezicht van Ruben. Nou Bezitte. ja, kijk, als je dus hebt uh, over een verhaal meegeven... Hè, dus het verhaal van Torah, de eerste vijf boeken... is dus dat de mens eigenlijk... In het leven niet constant gelukkig is, wat ja. S ook al zei. Maar aan het worstelen is. We vieren deze maand carnaval. En iedereen denkt. Oh, carnaval lachen. Maar dat is eigenlijk de aankondiging van 40 dagen vasten. 40 jaren woestijn. Nu denken wij allemaal 365 dagen per jaar carnaval. Maar het is ja. eigenlijk de weg van Egypteland, het land van de Hel, door 40, dat is een getal wat staat voor een generatie, een leven lang. Door de woestijn om eens ooit aan te komen in het beloofde land met Shu Paradijs. Ik denk dat we hier bij de EO of bij de of ja, bij WNL? Ik ben uh, Ik ben een geluid geluid want, dus de, we hebben, wij, wij hebben eenzelfde soort feest en dat is Purim. Oké, okay, en dat in is heel erg grappig in ja. de Joodse gemeenschap, want dan moet je verplicht dronken zijn tijdens Purim. Nou, dus ik voel iets ja, ja, meer. Ja, ja, ja. Ik zeg een beetje een beetje Dan, dan, dan ga ik nu een beetje er wel bij. Die, die, die, die dus <laughs> heeft gezegd van ja, als je kijkt naar de katholieken, wat doen ze hun werk eigenlijk slecht, want uh, uh, als er sprake is van uh, de, de vaste tijd bij, uh, bij, de, bij de islam, dan praat iedereen erover, want dan, uh, ja. Ja, dan weten we dan weten we precies wanneer het begint en weer het, het eindigt, met het, met het suikerfeest, geloof ik. Ja. Ja. Maar, maar de, inderdaad, de katholieken die als woensdag hebben en ook die 40 dagen vast, daar praat helemaal niemand over. Het nee. NOS-journaal heeft het niet over. Nee, helemaal niet, he? Gelukkig maar dat u dat nog even dus aanstipt, via Antoine Bordaar. Uh, ja, tijden uh, veranderen, mensen ook, beroepen trouwens ook. De postbode verdwijnt, langzamerhand dan. Maar de bewustzijnscoach ja, timmert toch behoorlijk aan de weg. Uh, Willeke Gronenschild schild, wil ik jullie graag gaan voorstellen. Dat is zo iemand. Zij geeft therapeutische sessies met behulp van stemheling en klankschalen. Wat ik doe is mensen meer in contact brengen met hun gevoel, met name. Dus eigenlijk hoofd, hart, uh, bewustzijn... Uh, ...vergroten. Dus mensen zitten tegenwoordig heel erg in hun hoofd. Het denken neemt het vaak over van mensen. Ze vergeten vaak bij hun gevoel te komen... ...waardoor ze vast kunnen lopen in het leven. Uh, ze, ze leven vaak meer voor de buitenwereld... ...dan vanuit hun binnenste. Dan kun je ongelukkig worden... Ja, dat er veel mensen ongelukkig worden en, en, en klachten hebben, dat blijkt wel. Ik noem nog eens een keer die cijfers: miljoen mensen slikken uh, pillen, uh, stress wordt volksziekte nummer 1. Burn-out-klachten komen veel voor, kost trouwens zo'n 2 miljard. ook okay, voor de totale werkgevers in Nederland. Dus we hebben het hier wel degelijk over een probleem. Moet dat met klankschalen worden verholpen? Esther de Voet, denkt u dat? Lijkt mij niet. Um... Allereerst, er is inderdaad een enorme markt. Hè? We hebben het over tarotkaarten leggen. We hebben het over klankschalentherapie. Overigens, ik heb de cd's thuis om met muziek. heerlijk... om bij in slaap te vallen. Is dat als je dus... dan die tijden bijhoudt van de Olympische spelen? <hijen? hijen> <hijen> we hebben... We hebben we, uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, astrologie ja. enzovoorts. Ik vind dat inderdaad een charlatanwereld. Ik vind wel dat je soms even naar binnen moet kijken, pas op de plaats moet maken... en kijken van waar ben ik mee bezig. Dat is een uitstekende methode om, uh, ik noemde het altijd een geestelijke sauna... ik heb er zelf een, een televisieprogramma over gemaakt 13 jaar geleden... De Reis naar Binnen. RTL. Ja, ja. RTL. Ja. Dus dat is me niet vreemd. Wat ik wel vind bij dit soort zaken allemaal, mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor zichzelf. Ze zoeken het steeds buiten, ze zoeken het in de klankschalen, ze zoeken het in de astrologie. Of in de vertelt, drank. Of in de drugs kan natuurlijk ook allemaal. Of in het vermaak. Ja. Het gaat er uiteindelijk om. In hoeverre ben ik volwassen en neem ik verantwoordelijkheid voor mezelf? Ja. En daar komt nog een ander ding bij. En dan denk ik toch dat ik bij jou een beetje op, uh, op track kom. Ruben ja. Waar, waar mensen heel erg gelukkig van worden... is als ze iets betekenen voor andere mensen. De gemeenschap. Ja, want er wordt maar, gezegd... Hè, we zijn een, een, een, een losgeslagen groep collectief... Uh, of individualisten geworden. En merkt u dat inderdaad ook op de Zuidas? Dat die hunkeringen misschien wel eens naar gemeenschapszin? Gemeenschap? Nee, maar kijk, de reis naar binnen. Ik, ik, als je het verhaal volgt van ons deel van de wereld, van de westerse wereld, verhaal van de Bijbel en de, en de traditie, is het juist bevrijding van jezelf. Dus dat is de reis naar buiten. Het is de ontmoeting van het jij en het ik. We zijn ontzettend relationeel... Uh, volk, we zijn heel erg aangelegd op de gemeenschap. Nee. En ik zou zeggen, kijk, Jules Paradijs maakt er graag... een soort wedstrijdje van, van, van een soort christendomelijk pakket... naast de islam. Ik probeer er steeds een mensbeeld... en een gesprek over een verhaal en een maatschappijbeeld van te maken. Ja. En ik zou, en ik denk ook dat er een nieuwe generatie komt... die gewoon weer helemaal bleu niet last van welke zuilen, nog van de eeuw... nog van wat dan ook weer helemaal teruggaat... naar die verhalen die ze eigenlijk hebben. Maar de... Paradijs ja. is ook wel bezig met een maatschappijbeeld. Alleen in dat maatschappijbeeld van nu... komen die klankschalen geloof ik niet terug. Hè? Nee, maar, nee, natuurlijk niet. Uh, maar we moeten, er is ook een misverstand hier aan tafel. Hè? Want we hebben hier iemand die uit de Zuidas komt... uit het centrum van Amsterdam. Ik woon ook in Amsterdam, maar dat is Nederland niet. Als je mm. kijkt over gemeenschapszin... Uh, ga naar Friesland, ga naar Groningen, ga naar Limburg. Die mensen zitten er heel anders in. Die, die hebben wel buurtcentra waar ze komen. Die hebben verenigingen die, die heel sterk zijn. Totaal anders dan in, in, in onze kleine... Uh, biotopen... Maar ook daar zijn mensen gestrest. Er worden ze geveld door burn-outs. Want dat is natuurlijk het overkoepelende thema... waar we hier aan praten in De Vraag. Dus daaraan vastgekleefd. Wat doen we daaraan? Ook in Friesland? Ja, kijk, ook in Overijssel? Nou, kijk, ik ben een reizend dominees. Op zondag val ik in... door het hele land op Schiermonnikoog... ogen in Dinteloort bij de aardappelboeren. En dat rendementsdenken waar jij het net over had... is wel degelijk ook bij de overheid... van de gemeente Steenberger, dinteloort zo overwegend dat mensen daar... Uh, wel naar de kerk gaan. Heel veel gemeenschapssignalen uit alle diakonale werken... en het vrijwilligerswerk wat ze daar doen. Maar at the end of the, of the dag ook gewoon doodziek thuiskomen... van de baan die ze hebben bij de gemeente, bij wijze van spreken. Maar dat heeft gewoon te maken met heel simpel, met managers. Ja, misschien springen van de, hak, van de hak op de tak. Maar managers, die, die natuurlijk ook bij de overheid zijn geïnteresseerd... die hebben dit denken en het handelen uh, geïntroduceerd. Want u bent ook manager geweest. U was hoofdredacteur bij een hele grote krant. En ja. uh, hoe dit, wat, ja, wat deed u nou om die stress in ieder geval niet te laten toeslaan... bij uw medewerkers? Nou, ik denk dat ik uh, zelf ook uh, daarin, daarin heb meegedaan. Want het hoort er ook gewoon bij. Maar je moet wel ook op het goede moment uh, kunnen ingrijpen... en kunnen inzien dat, dat individuen... Ja, dat, het, dat die iets meer vrijheid en rust moeten hebben. Stress hoort er misschien bij, maar al die pillen toch niet, Esther Voet, dan gaan we toch de verkeerde kant op. Dat denk ik ook. Alhoewel als je echt. Uh Ziek bent en Zeker. ook geestesziek, dan kunnen die pillen ontzettend goed werken. Ik heb ooit een coach gehad die zei: Van ik wou dat ze Prozak in het Amsterdamse leidingwater deden. Zo zit ik er niet in. <lacht> <laughs> maar ik denk dat het wat anders is. Ik denk inderdaad dat je best hard kunt werken. En maar dat er ook ik, mijn, mijn stelregel is altijd: en ik ben dan hoofdredacteur van een klein blaadje. Mensen hard werken, veel lachen en af en toe even die, die stress... vooral ja. op zo'n deadline-dag gewoon even. De stoom eraf. Uh, uh, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ook juist in die kleine dingen. Die moeten we... Um, uh, daar moeten we niet de ogen voor sluiten. Kleine dingen niet de ogen voor sluiten. Uh, veel lachen met elkaar. Ja. En ik heb ook opgeschreven... de geestelijke sauna. Het moet het fijn zijn om daar zo af en toe mm -mm. in te vertoeven. Yep. Ik wil u allemaal bedanken voor de komst naar de studio. Ik heb er zeer van genoten. Af en toe van hak op de tak. Maar dat is ook wel lekker hoor. Zaterdagavond tussen 6 uh, en 7 doen we volgende week weer. Nieuw programma, heb ik al gezegd. De stand van Nederland. Komen we de woensdag voor het eerst te zien op NPO 2 van Omroep BNL. Morgenochtend... Rick Nieman, half tien, WNL op zondag met onder andere 50-plus fractievoorzitter Henk Krol. Ik wens u een heel fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Hoe zien de basisschool en de kinderopvang in Nederland eruit... als je bent opgegroeid in Zweden? Wat? Zitten er meestal tien kinderen op de wachtbank? Ik denk tien. Antwoord, niet best. Radiodoc presenteert deel 1 van de podcast Opgejaagd. Ik weet wel dat jij mij vertelde... dat jij zelf de vloer was gaan maken van de school. Want er was geen schoonmaakster. <Ssfr Wilkrit> de luizenmoeder. Maar dan echt. Was echt super vies? Morgenavond om 9 uur in Radio Doc de nieuwe podcast opgejaagd. En toen dacht ik, wat? Op NPO Radio 1. Het nieuws van kanten. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl. Het zijn de kom in actie weken bij Gamma met de laagste prijzen van Nederland. Deze week 10 liter Gamma Latex voor maar 27,50 en maar liefst 30% korting op al het behang. Dus kom in actie en kom naar Gamma. Dat zeg ik, Gamma. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt: Ik wil een beter bed. Nu alle selecte matrassen twee halen, één betalen. Al vanaf 279 euro. Kijk op beterbed.nl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 Doet het niet alleen goed. U ziet het straks ook weer goed. Bij ILA, geen vanaf Eén bril, één prijs. Briljant. Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril. Vaste lage prijs. 99 euro. ILA met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. ILAF brillen. Ik ga naar ILUF. Open een plus betaalrekening bij Regiobank en krijg 50 euro cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt.